President Trump wil dat de banden worden onderzocht... tussen de overleden zedendeliquent Jeffrey Epstein... en belangrijke democraten onder wie oud-president Clinton. Hij vraagt de FBI en de minister van Justitie om zo'n onderzoek in te stellen. Trump zegt het een paar dagen nadat zijn naam weer was opgedoken... in mails van Epstein. Meerdere mensen zijn de afgelopen jaren mogelijk overleden... door het bestellen van zeer verslavende medicijnen op een website...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 Het Nederlands elftal heeft zich nog niet gekwalificeerd voor het WK voetbal komende zomer. De uitwedstrijd tegen Polen werd gelijk gespeeld met 1-1. Voor Oranje scoorde Memphis Depay. Door het gelijkspel valt pas maandag de beslissing. Met een gelijkspel tegen Litouwen in Amsterdam kan Oranje het ticket definitief veiligstellen. Het weer bewolkt geregeld regen, vooral in het noorden en oosten. In het noorden wordt het hooguit 7 graden. In het zuiden kan het vandaag nog 15 graden worden.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 Toebak leeft. Toebak leeft. We gaan beginnen. Al meer dan twaalf jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen, Zandvoort! Ja, tweede geval het, ik, dat we het programma. Ja, zeg. We gaan het straks allemaal over hebben, nou, onder andere. Christopher Columbus was zo iemand. Hij wilde naar het Westen varen. Zeker. en Dat is wel grappig om dan te realiseren wat hij allemaal meegenomen heeft. In and out. I did not decide anything about you Do you want me to complain? there. De Nederlandse strokes noem ik het altijd. Never had to know. Ja, hier. Oh nee, in en out, dat was de plaat. Ja, goed, ik had het door elkaar. Goed, Toenbak, op de Radio. Fijne toestel op aan. Zijn tweede geweld vindt de raar. We gaan even kijken waar we het allemaal over hebben. Onder andere, ja. Ja, yes, start. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren 1971? Juliana op de Haringvliet Haringvlietdam tussen Voorne uh, en uh, Goeré. En die is 5 kilometer. En het water kon zeg maar niet worden afgesloten. Dus ze hebben er eerst daar palen in de grond geslagen. Echt 22.300 22 heipalen staan daar de grond ingegaan. Uiteindelijk hebben ze er een kabelbaan aangelegd. En die, over, die nou ja, over dat water heen gingen. Er liggen in totaal 140.000 pleinen. Blokken. Telkens rijden speciale blokkenwagens vier van de betonnen kubussen naar de laadplaats. Waar de motorgrondels de van Haken voorziene blokken oppakken via een speciaal voor dit doel ontwikkeld hydraulisch systeem. De vrachtauto rijdt niet aan onrechte snelweg, want elk blok weegt 2.500 kilo. Dus, en uiteindelijk zijn er dus... En de 4-5 ze dus dus hebben 5.000 keer ja klopt ritjes ja. moeten maken. Ja, en het geluid wat je hoorde is ook letterlijk dat ze zeg maar ze zo'n motor op die... Kabelbaan ding zitten, ja noem je dat zo'n zo ding wat er op rijdt en die nemen dus echt van die blokken mee en die damp, die ja die gooiden ze dan in het water. Dat zag je ook. Er zijn hele leuke oude filmpjes. En uiteindelijk is dat ja. uh, vanaf 1958 zijn ze bezig geweest dat 1971 toen werd die geopend. Mm. En uiteindelijk hebben ze daar dus wat uh, is een, een, een, een, een kilometer lange uh, sluis die het water nog zeg maar, kan ver, ver, verplaatsen om de okay. duffer af te halen. Ja goed, de interessante Ik heb hem er even ingelezen. Ja, ik heb hem even ingelezen over de Gillette, het scheermesje. Want oh. die scheert zich niet tegenwoordig. Maar ze verwerfde in 1904 patent op het veiligheidsscheermes. Maar uh, er was wel een simpele versie van het krabbertje. Dat leek een beetje op injectorscheermes. In 1847 door William S. Hansen. En die, uh, uh, maar, maar helaas, de populariteit van het krabbertje nam een hoge vlucht. Eh? Nadat de Amerikaanse uitvinder... Van King Camp Gillette. Die, die had toen het dubbelzijdige scheermesje uitgevonden. En die, dat is toch steeds het krabbertje. En in de Eerste Wereldoorlog, vond ik een leuk detail... werden 3,5 miljoen van die Gillette-krabbertjes uitgedeeld... aan Amerikaanse soldaten. Oh. En degene die terugkwamen van het slagveld... bleven deze krabbertjes gebruiken. Waardoor, daardoor werden, hebben ze de consumentenmarkt veroverd. Ah, dat was dus, slim. Uh, de is grappig, hè? Ja, nou, grappige weet 1991, ja. de later met uh, gouden kalf bekroonde film... Pro, prospero to Propros pro, pe, komt uit hier een fragment ervan. Ik ken hem niet. As dreams are made on and a little life is round the notch. Ja, dit is John Gilgun die de hoofdrol speelt. En uh, een bijrol is trouwens bij niemand anders, niemand anders dan uh, Pierre Bokma. heeft er ook niet in gespeeld. Dit was een. Uh, ja, het, oh? Het, uh, ja, deze. Prospero's boek van ja. de regisseur uh, Peter Greenway. Maar het was oorspronkelijk van? Ja, van uh, William Shakespeare. Shakespeare. Ja, William Shakespeare. Schutspier, <laughs> ja. <laughs> The Tempest. Dat is namelijk een boek wat William Shakespeare heeft geschreven. Ik, zou toch eens gelezen. ik heb uh, nog nooit een boek van hem gelezen. Nee, echt niet? Okay. Jij? Dit, dit gaat nee. over de hertog van Milaan in 1599. Vandaar ook dat je het hoogdraafende taalgebrauw wat je net hoorde. En die wordt dan verbannen naar een eiland. Nou, ik, ik zelf vond het wel grappig. Ik heb een lijstje zitten kijken. Het is een film die zo ver bij mij ligt. Ver weg, weg van jou vandaan. Ja, ja. dat is helemaal niet ja, ja, waar. In 1969, ook dus op 15 uh, november... protesteerden 250.000 mensen ja. tegen de Vietnamoorlog... En uh, het was ook uh, die Vietnamoorlog, hè? dat was eigenlijk al een strijd tussen uh, Zuid-Vietnam en Noord-Vietnam. Nee, Zuid Noord maar het was wel bijzonder, van, uh, op het moment dat die uh, grote demonstratie was, er waren er bijna 510.000 Amerikaanse soldaten daar in het oorlogsgebied. 510.000, hè? Dat is echt bizar. En uiteindelijk er uh, 58.000 van hen. Ja, hij kwam nog een met een, uh, een kantelpunt. But it seems now more certain than ever. ...that the bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate. But it is increasingly clear to this reporter... ...that the only rational way out then will be to negotiate. 33 days later, president Johnson announced he would not run for re-election. Ja, precies. Uh, die uh, ging uiteindelijk niet door. En ja, die uh, Memorial Day, uh, March, uh, in uh, 1969, bij Washington, heer pracht van het Britse parlement, onze beste wishes aan de Amerikaanse mensen die demonstreren tegen de oorlog in Vietnam. En als je die, die mensenmarsen die er op de gang staan, ja. dat is echt bizar. Er zijn zoveel fragmenten Weldig. van te vinden. Deze uh, Memorial March, en er zijn meerdere marsen geweest. En, uh, ja, om, om echt duidelijk te maken... ...dit kan gewoon niet zo doorgaan. Ja, en er zijn ook bijvoorbeeld... mars geweest... Uh, ...against uh, death. En dat was dan dat mensen liepen... ...met gesneuvelde... ...met, met uh, foto's en namen van gesneuvelde soldaten. Oh, ja. Dus dat uh, heeft echt wel indruk gemaakt. Goed, iets anders. Wat, uh, wat leuk is. 1990 was het ja. eentje uh, uh, ...Steve Wonder krijgt... ...een, uh, een, een, een global... Uh, ...founders... Uh, uh, uit, ...uitreiking, omdat hij namelijk deze plaat, Don't Drive Drunk... Uh, ...aandacht vraagt voor het feit dat je niet met alcohol achter het stuur moet ja, plaatsnemen. Ja. En uiteindelijk is dit een uh, nummer wat te vinden is op The Woman in Red, een uh, album. En dat is dan weer een film ook weer waar dat bij is. En Chrysler heeft ooit eens een campagne ge gesponsord... ...om zeg maar, het uh, rijden uh, onder invloed uh, te, te demotiveren. En deze videoclip is uiteindelijk zeg maar, getoond. En uiteindelijk hebben we ook posters op laten hangen in scholen. En dat is uiteindelijk in, dat was het ook weer... Hoeveel scholen hebben ze dat eigenlijk in de 16.000 high schools... Hebben ze dat high schools, hebben ze dat ondergebracht. Ja, goed. Om mensen erop te wijzen. Ja, ik heb nog een heel leuk berichten. Dat zag ik niet specifiek via waar wij normaal kijken. Maar in 1944 op november was de grootste bankoverval aller tijden in Almelo. Yeah. Onder leiding van oud-bankmedewerker Derrick Smoes... had een smoesje. Met met een, een van hen ging de bank binnen... met een biljetje van 100 gulden. En uh, de, toen hebben ze de pistool... op de borst van de directeur gezet. Dat was een NSB, ja. net goed. Yeah. En ze zetten dus de medewerkers aan het werk. En die moesten 13 kisten... met in totaal 46 miljoen gulden. In tegenwoordig geld zou dat... een half miljard euro zijn. Maar we moesten ze vullen. En toen zijn ze er vandoor gegaan. En, maar uiteindelijk waren ja, de Duitsers waren heel beschaamd... maar ook woedend over de bankoverval. En ze hadden een beloning uitgeleverd van maar liefst 1 miljoen gulden. En nou ja, het geld werd verstopt in een hooiberg. En, en uiteindelijk hebben we twee weken later de Duitsers een verzetsman aangehouden. En die, die, die had blanco persoonsbewijs in zijn sokken. En ze hebben hem helemaal gemarteld en gedaan. En ze wisten toen zeven van de acht overvallers op te pakken. En ze vonden het geld terug. Okay. Dus dat is dan wel weer jammer. Maar ik vond het wel heel heldhaftig, hoor, dit. Dit is echt wel heel heldhaftig. Ja. Ja, een fragment. De indrukwekkende overval op de Nederlandse bank in Almelo... is een veelbesproken heldendaad. In de nacht van 15 november 1944... wordt de kluis daar leeggeroofd door het verzet. Met een fatale afloop voor veel van de verzetshelden. Het gaat de geschiedenisboeken in... als de grootste bankoverval aller tijden. Ja, dit is de kluis... Hier heeft 77 miljoen gulden gelegen. Bijna een half miljard. Een kluis vol met geld. Zover je kon kijken geld. Hij puilde uit. Zelfs zoveel dat het er bijna niet in paste. En ze hebben 46 miljoen meegenomen. 300 miljoen euro omgerekend. Dat geld zou gebruikt worden om eigenlijk het verzet te versterken. En dan weer ze aanslagen te plegen op de Duitsers. Ja, toestemming uit Londen hadden ze, geloof ik. Ja, ja, het is een gigantische voorbereiding geweest. Het is niet zomaar dat ze naar ja. binnen liepen en echt met speciale kostuums... Uh, nou, ja, dat hebben ze echt goed voorbereid. Goed, nou, nog iets anders. 1956, hij kwam uit... Ja? Een yeah. heap of memories. Ja, Elvis Presley. Kon iemand toch mooi zingen ook, hè? Well, dit is ook te vinden in deze Love Me Tender. De film van Elvis Presley uit 1956. Nou, tot zover de geschiedenis. Straks hebben wij het op de verjaardagen. Eerst maar even een moppie muziek, waar hebben we nog meer muziek voor je? En nou, onder andere dit natuurlijk. De Charlestons hebben nieuwe muziek uit. En joh, hier... Dat is nu het nieuwe single van The Charlatans. We, uh, yeah, we are ja, we are weirdos. En 1 10 waren echt grote hits in de jaren 80. Goed, we hebben het er weer over. Zeker, deze gast heeft echt heel veel uitgedeeld, maar vooral kogels, want dit is All Dirty Bastard, de rapper uh, Russell Tyrone. Hij was lid van de Woodtown Clan en de echt de grootste hit die ze hadden was door dit. Samen met uh, Michael Pros hebben ze grote hitschats. En uh, ja, de, de gast die echt cocaïne uh, gebruikte... uiteindelijk overleed hij uh, aan een hartaanval. In uh, Toen was hij nog maar 35 jaar oud... Een combi combi combinatie van cocaïne en tramadol. Dus dan weer een of andere pijn stellen. En dan gaat het hard. Gaat... Hoe heet die ook alweer? Zeg Deze heet Russell Tyrone. Maar hij heet eigenlijk All Dirty Best. Dat ah, was, uh, ja, ja, zeker ja, ja, All Dirty ja, ja. Best. Dus onvoorspelbare gast. Ook is zijn stijl van rapper Dat had hij dan weer ge ge gebaseerd op een manier van vechten. Dat is een soort een dronken stijl van vechten. Dat je eigenlijk tegenstander niet weet wat je tegenstander gaat doen. Omdat hij dan... Hij lijkt wel dronken, maar die spieren gaan alle kanten op. En zo wilde hij ook een beetje rappen. Dus dat is wel iets vernieuwends. Deze dus oh, okay. het best. Goed, vertel, wie nog meer? Ja, uh, Chad Kruger. Zijn artiestennaam yeah. is Chad Robert Turton. Hij was de zanger, gitarist van de Canadese rockgroep Nickelback. Dit was echt zijn grote hit, samen met die band. een Nickelback, Silver Side Up. Dat is echt de Silver Side Up. Was dit uh, met het nummer Hero? Dat was er ook Ja, meen. ook. Dat heeft hij laten zien. En dat wilde gemaakt. ik als Jolanda-keuze. Okay. Dat is okay. je, vast wel een hele goeie. Ik heb geen idee, maar ik kan me niet ja? zo goed voor de geest houden. Hij heeft dat later gemaakt voor een of andere film. Hij is dan hm. getrouwd geweest met uh, Avril Lavigne. Hij is Even... milter meer geworden door de Silver Side Up. Dat is een meer naam, grote. Van één plaat. Van één plaat, ja. Oh, en okay. uh, later heeft hij nog een andere hit gehad met Nickelback. God, man. Een beetje boze mannenmuziek, hè? Die stem zo aanzetten. Ja. En uiteindelijk uh, heeft hij al het geld dat hij verdiend heeft... ook weer geïnvesteerd in een opnamestudio en een muzieklabel. Dus uh, oh, ja. dat uh, heeft hij goed aangepakt. En ja, met die soloplaat Hero heeft hij misschien nog wel meer geld gemaakt. Dat is trouwens voor de film uh, Spider-Man, niet Superman Spider-Man. Goed, wie okay. nog meer ja, jarig zou zijn geweest... Uh, ja, hij, hij overleed dit jaar... Toen was die 93 natuurkundige, D66 leider, die man zeg maar van dit. En in die tijd zat ik met mijn jonge gezin. We woonden in een singelhuis in Utrecht. En overal hingen touwtjes uit de brievenbussen. De bekende ik touwtjes ook... uit de brievenbussen. Ik heb verteld Jan Terlouw natuurlijk ook. Die ook Oorlogswinter heeft geschreven. Die er veel dingen vertelt. Ook natuurlijk over de, ja, het klimaat. Ik, ik kan niet genoeg benadrukken hoe ongelooflijk belangrijk dit is. Voor de toekomst. Jazeker, Kort. het klimaat moet worden aangepakt. Anders gaan we helemaal de verkeerde kant op. Hij heeft er heel veel voor, uh, voor gedaan. Hij heeft ook de Koning van Katoren geschreven. Oorlogsvinder uh, Gouden Griffel heeft hij geschreven voor heel veel dingen. Naar. Goed, uh, Jan Terlouw, echt uh, ja, respect voor die gasten. Ja. In uh, 1928 werd geboren G.W. McColl. En uit de een nummer genaamd Convoy. Hij is overleden in 2022, maar hij had een enorme lage stem. En hij is bekend geworden met Wolf Creek Pass. Zeg dat je iets? Nee, dat zeggen ze gewoon niet. Nou, goed. Hmm. Uh, Tony Thompson is uh, helaas overleden in 2003. Toen was hij nog maar 48 jaar oud. Dat is die gast van Power Station. En de Power Station was natuurlijk met heel veel andere bekende gasten. Onder andere Robert Palmer. En die natuurlijk ook al vrij jongen al heeft overleed. En om echt dat drumwerk, dat, dat strakke drumwerk te horen... is hier nog even goed te horen... Een combinatie, het is ook wel voor mij, of wel iets elektronisch wat erin zit. Let's get it on. Maar deze Tony Thompson heeft ook bij Chic gespeeld. Bij de groep Label met Petty Label. Hij heeft onder andere heeft die dance, dance, dance gemaakt voor Chic. Hij heeft ook meegedrukt met Madonna. Like a Virgin. Nou, dat vind ik wel wat minder stoer. Maar ook zeg maar de basis. Uh, drum voor David Bowie, dus uh, de gast die was de sporen heeft verdiend. Er waren geruchten destijds, toen hij nog wel leefde... dat er een reunie zou komen van Led Zeppelin... dat hij John Bonham, want die drum is natuurlijk overleden... zal vervangen, maar helaas, dat overleefde. Ja, dat, uh, toen was hij al overleden. Deze uh, de Tony Thompson van, uh, van de Power Station. Moet je het dan weer laten horen. gewoon ja. lekker. Ja. Lekker, gewoon lekker. bietjes beetje Goed, wie is er nog meer jarig? Ja, vandaag is uh, Annie Fried Linkstad jarig. En zij is dus de donkere dame uit Abba. Ach nee. En het is wel heel grappig, want zij is dus geboren op 15 november 45. Ja. En uit de relatie van de Noorse Cindy Linkstad... en de getrouwde Duitse soldaat Alfred Hazen... En ik zie dan ook nog. Ze uh, is ook na heel de oorlog ouder geworden, en, geworden ook gewoon. Ze is 80 geworden, hè, deze Nee, na. maar da, die andere, haar vader is, is 90 geworden gewoon, bizar. Ja. ja. En die is toen dus na de oorlog pas. Uh, ja, toen was ze geboren na de oorlog. Ja. Maar uh, zij is toen ook nog. Uh, haar oma is toen ge, ge, gevlucht eigenlijk. Vanwege het repressiebeleid van de systematische mishandeling. Opsluiting en verstoring van collaboratie uh, ja. uh, jonge oh, moeders dat, en zo. Dat snap ik dan ook, Dat is uh, ja. heel pittig allemaal, hoor. Maar ja, dat is, wel, dat is wel, wel bijzonder in elkaar, deze. Annie Fried. Annie Fried. Annie ja. Fried. Van, uh, ja, van dat, is, dit. Wel, uh, dat kunnen we ook in een landen keuze maken. Ja, ja leuk iets van Abba. Ja. Heerlijk. Dat ja, is wel Jees. jarig dat. Ja, dat Tachtig. moet Een Oh, moet ja. oh moet ja. ja, zie je. <laughs> nou goed, als we dan toch als we muziek moeten gaan draaien, misschien moeten we dan ook uh, deze draaien gaan draaien. Dat kan ook nog, ja. Achille Clark wordt vandaag 93, bizar. 70 miljoen platen verkocht. Dat ja, was van 10-jarige leeftijd. Uh, was je in de studio en toen kon je een bericht sturen naar uh, soldaten over zee... En toen werd door de presentator, uh, presentator gevraagd... Van, is er iemand anders nog nog een liedje wil zingen? Ja, jij ziet er wel schappig uit. Ze was toen tien jaar oud. En toen ging ze een liedje zingen en toen waren ze zo onder indruk. van, nou, jij ja, moet dat vaker gaan doen. Dus dan heeft ze heel vaak heeft ze opgetreden en heeft ze liedjes gezongen. Dit is niet dit liedje hoor, het is wel laat. Maar goed, dus uiteindelijk werd ze heel populair. En uiteindelijk werd ze ontdekt toen ze optrad in de Royal Albert Hall in 1944... En het uh, was ze iets ouder, toen was ze twaalf, en door een regisseur. En toen, ja, ja, uiteindelijk ging ze een weeskind spelen in een uh, film, uh, Medical for the Journal. En daarna heeft ze een grote zangcarrière gehad. En nou, ik weet niet of ze het nog steeds wat doet, maar ja, ze ziet er nog redelijk fit uit voor haar 93-jarige 93 leeftijd. 93-jarige, ja, wauw. Oké, okay, zie je nog meer? De Santana is ook jarig? Nee, maar Santana heeft dat nummer gemaakt. Into the Night. Dat is yeah. een official video featuring Chad Kruger. En daar hadden we het net over. Oké. Okay, nou, dus kijk ik kan maar... hem aanzetten, maar ik, we, we hebben hem nog niet voorgeluisterd. Ik nee, denk... nee, nee. We gaan hem eerst dat... voorluisteren. Ja, dat, Straks ja, die landenkeus. Maar daarvoor <laughs> zit er ook nog... De Zandvoortse berichten zitten er ook nog in. Dus we moeten het ook af. Gaan we het dat eerst doen? doen. Is maar even een uh, lekker rustig muziekje hier. Van, ja, natuurlijk. Maalskant. Sunlight in the shadows. Ook belangrijk. Tuurlijk. Iedereen moet een licht worden gezet. Ik pray. Doe dat maar eens even. Kijk of het helpt. Daar spelen we mee op uh, iPray van Miles. Kennedy nieuwe platen, uh, Sunlight in the Shadows. Echt een fantastische plaat. Nou, hou eens even lekker op, ja. Goed. Kijk, kort. De Zandvoortse berichten. Zeker, we kijken wat er allemaal speelt. En uh, ja, uh, vrijdag 21 november weer is weer de dag van uh, de Zandvoortse ondernemerverkiezing van de Zandvoortse... Zandvoorter ondernemer. Jezus, schat. Maar echt je teksten voor zo. Ik niet wat is. Maar goed, Lascaré doet de opening. En dan uh, komt er een inspirerende uh, lezing van tevoren. Hoe je zeg maar kan verbinden met je klant. Met, met, met betrokkenen in de buurt. Hoe, nou ja hoe, hoe, ja, hoe ga je sowieso een onderneming opzetten? Dus dat is ook wel logisch dat je moet verbinden. En dat je betrokken moet worden. Bewoners en uh, ondernemers worden dan uh, aangedragen. Uh, uh, het, uh, pff, ik weet niet wat hij zelt. Goed. Uh, Fleur Goemman is uh, um, genomineerd. Er zijn namelijk negen genomineerd. Henk Pluis, uh, Eugene van Soest en uh, Alison de Jong, café Buitenspel. Dennis Kool, Kim Reinders en Jasper Janssen. Nou goed, heel veel mensen zijn genomineerd. Ik weet niet of ze allemaal al genoemd hebben. Maar goed, de vakjury bepaalt wie dit jaar het haringmeisje krijgt. En vorig jaar was het uh, Tom van de Veen, die gaat hem dan ook uitreiken. Het inloop is om half acht. Het begint om acht uur. En dan begint dus die lezingen over. Ja. En iedereen is welkom ook. Iedereen, is, ook. iedereen kan er gewoon naartoe gaan. Ja. En uh, dan kan, kan je geïnspireerd worden dat dus je denkt van ach. Wat ik zag, ik ga ook een onderneming beginnen. Ik heb ook iets bedacht waar ik mensen mee kan helpen. Ja. En probeer het ook een beetje groen. Want af en toe is er ook een ondernemer van de dag... die is dan... Het thema is dan uh, duurzaamheid of vergroening. Dus dan kan je ook ja. daarmee meescore. Ja. Nou, je kan op jonge leeftijd al beginnen. Hè, want ja. Daar heb ik straks wel een leuk verhaaltje over. Want er is geen nieuws uit verantwoord, is mijn persoonlijke nieuws. Okay. Maar uh, er, is, uh, er zijn nieuwe speeltoestellen gaan komen... rondom de Lorenstraat in... Uh, ze zijn uh, allemaal opgeknapt en zo, uh, de hele buurt zelf. En ja. nu is er een participatiepagina bij de gemeente Zandvoort zelf. Dus ga naar zandvoort.nl en dan vernieuwing die speeltuinen rondom Lorenstraat. En er sta, staat per speelplek staat een vragenlijst. En zo kan je meedenken over in totaal vijf plekken. Oh. En ik zie hier al uh, op zandvoort.nl... Oh, je kan ook kiezen gewoon, of niet? Wat eronder ja, staat. Ja, je he? kan een beetje kiezen wat je erop zou willen hebben en zo. Oh ja. Dus nou, het ziet er wel goed uit. Dus ik zou zeggen: woon je daar in de buurt, ga er even heen. Dus ga even naar <coughs> strandvorm.nl. Ja. En dan uh, naar nieuwe speeltoestellen rondom Lorenstraat. Ja, leuk. Je kan leuk ook, er komt ook meer groen bij de speelplekken. En, uh, zodat kinderen ook tot rust kunnen komen en de natuur ontdekken. Uh. Nou ja, onleid. Nou, de meeste kinderen zitten gewoon thuis. Die zijn allemaal helemaal Ze rustig. Die zitten achter hun oh. schermpje. Die zijn heen, onzin. onzin. Ja, Dat is allemaal ach, geen doel. Ja, ja. niet Moore was te zien in het patronaat. En uh, ja, er zijn meer collega's die het momenteel goed doen in de, de showbizwereld. Je hebt natuurlijk uh, uh, Bodine Monet, die natuurlijk, uh, de popronde ook heeft gedaan. Yves Beres is een goed voorbeeld, hoewel in de alternatieve Is hij nou niet helemaal de, de graag geziene gast uh, met zijn uh, iets met geschiedenis. Uh, als ik terug wil in de tijd, wil bel ik jou of zo. Maar goed, de nieuwe oogst in patronaat. En Wendy Moor was daar te zien, uh, plus gitarist. Uh, Kossi, moet je het uitspreken? Ja? Een vlammend optreden. En de belangstelling voor Wendy wordt steeds groter. Ja. Leuk. En ze leuk. hebben namelijk heel veel uh, ghosties, noem ze het, namelijk. En uh, ghosties, die, uh, die hebben dan zo'n lichtstaafje bij zich. En ja, als ze in de zaal staan, dan geeft dat een heel apart... Uh, effect, ghost hè? Ja. Effect. Oh, leuk, leuk, leuk. Dat is nou, heel leuk. Nou goed, ze speelde een uur lang uh, bekend werk. En ook uh, van haar recente album uh, Tangled Wired. Ik heb wel een... Uh... Uh, een Zandvoort CQ Haarlem bericht. Maar ja. meer van Haarlem. Maar het was natuurlijk Sint Maarten deze week. Hè? Van wat ja, is zeker. opgevallen. Sint Maarten. Ja. Maar uh, het schijnt dus in, in Haarlem... schijnen er dus meerdere kinderen beroofd... Ge, ja, nee, zijn waar, joh. van hun snoep. Jezus. En om hoeveel kinderen het gaat... wilde de politie niet zeggen. Maar er is wel één kind voor controle... naar het ziekenhuis gebracht. Huh? En dat was allemaal in, uh, in, in Schalkwijk. Wat een kneus ben je dan, joh. Uh, Park en een Londenstraat. Een groep jongens van, 10 tot, uh, van 15 en 16 jaar... Ze hadden zwarte kleding en skeletmaskers. Daar, die hebben die kleine kinderen gewoon echt een, uh, een trauma bezorgd. Nou, ja, dat weet ik helemaal. Kleine kinderen kunnen ook met dat soort kleding lopen. Maar ja. het is wel echt hoe oh, oh, oh, Ze hebben gewoon het. een comic gemaakt. Ja. Dus, uh, hoe heet het is, uh, het, Halloween. En, Halloween. Uh, oh, het snoep ophalen. Ja. Dus het was gewoon, uh, ja... Uh, Geef me je trick or tweet, geef me je snoep. Ja. <laughs> en die andere zingen dat is oh, Dat Blijf erbij vandaag. Oh, een combinatie. Er zijn bendes onderling. Die ja. moeten oh. het zelf maar uitvechten. Dat is een afwe ja, afweking is in het criminele milieu. Ja. Okay, nou, ja, ik heb het ooit wel gezien dat er ook een, een, een, een kinder werd overvallen. en een tas uit hun handen werd gerukt. En dat ze op ja. de brommer reden of wegreden. Maar het is wel een beetje kneuzig hoor. als je dan uiteindelijk andere kinderen van een snoep gaat afpakken. Ja, dat is wel, wel terug. Is, is je zakgeld niet helemaal toereikend? Of heb je al het belt goed al. Heb je daar aan besteed? Nou, ik vind het ja. echt daar Goed. Een reeks ongevallen door Bollard. Op de busbaan. De laatste maanden. Vaak uh, rijdt. Um, achter de, de, de. Oh ja, dat was het. Ja, de lijnbaan. Uh, je hebt daar namelijk. Um, een, een, een, zo'n auto ding wat omhoog gaat. Noem je dat ook zo'n bollaard? Is dat wat je noemt? Ja, dat omhoog ja gaat, de een hele vage nou, naam is dat. Ja, en uiteindelijk eh, rijden mensen achter die connection bus aan. Die denken, van, oh leuk. Een beetje. En op een gegeven moment die bus kan over dat ding heen rijden. En dan gaan zij gaat er, die dan, omhoog. Dan gaat hij omhoog en dan komt hij weg <laughs> En dan vanuit de centrum Prinsesweg eh, rijden ze dan die eh, straat in. En dan zien ze dus eh, de borden niet goed. Wordt ineens gelanceerd. En dan gaat dat ding omhoog. En dat is echt al een aantal keer gebeurd. Dus dat is eh, bizar. Het schijnt dus al, uh, hoeveel bewaagd? Twintig? Nou, dat geloof ik niet allemaal. Maar uiteindelijk moet er onderzoek worden gepleegd. Omwoningen moeten uh, bij elkaar komen. College, uh, uh, connection, verkeerspolitie, handhaving. Als, uh, verkeersdeskundigen moeten bij elkaar komen om te kijken of ze... In het begin van die straat, best wel lange straat, ze kunnen aangeven... aan het einde kan je echt niet doorrijden. Ja, maar het is dus. gewoon ook een beetje naar ook gewoon... dat er iedere keer nou die hele weg dan uh, geblokkeerd is hè, hierdoor... Ja. Dus dan moet die bus alsnog weer uh, ja. over de Haarlemmerstraat rijden. Ja, hij is nu helemaal afgesloten. En dan helemaal om. En, en, en je hebt dan, dan moeten ze langs de Oranjestraat naar beneden zo. Maar ik was laatst. Uh, want ik moest snoep halen, even snel voor ja. uh, Sint Maarten. Ja. En toen wilde ik gewoon de Oranje straat in om even daar bij de dekent wat te halen. En er stonden echt twee gigantische wagens met allerlei dingen erop en zo, dus die hele weg was afgesloten. En denk, en als die bollard dan ook toevallig heeft gezorgd dat die ene straat weg is. Dan kan die bus er gewoon niet door. Nee. nee. Ja, hoe moet dat dan? Weet je? Dus, ja, je weet het gewoon helemaal niet. Dus. Goed overleggen. Nou, het is tijd voor die landen Ja, ik heb hem klaarstaan. Het is dus eigenlijk die Chad Kroeger die is vandaag jaren. Hoe oud wordt hij eigenlijk? Uh, nou, daar moet ik er even over nadenken. Dan vertellen we je na het naadnummer. Ja, goed, uh, well, sorry. Hij is natuurlijk. Uh, hij is natuurlijk net zo eng, eigenlijk als. Uh... Eddie Kroeger, maar goed, nah, hij maakt hier gewoon mooi. Nee, maar die man heeft een hele zware stem, wel mooi. Ja, hij heeft wel een mooie zware stem. Samen met Carlos Fontaine op de gitaar.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 Niet aan de knopjes komen, dan gaat hij in één keer uit. Goed, Chad Kruger wordt vandaag 51. Ja, zijn broer, Chad, ja. uh, Eddie Kruger, dat is een heel andere gast. Daar. Die, ik, ik wilde, die even, die, ik wilde uh. even die Chad Kroeger van uh, via, uh, via de... Nou, die... Wikipedia-pagina wilde ik die foto vergelijken met de clip. Ja. Want daar was de clip in de weg. Ja, in die clip ziet er toch wel mooi uit. Maar die foto ziet er toch een beetje anders uit. Ja, nou, die clip ja, is ook al eens van 2009. Hè? Dat is dus gewoon 16 jaar geleden. Zeker. Ja, was die 35 of zo. Ja, ja goed. hij wordt Dat een was wel een ja, zeker. Nou goed, zelfs werd hij ook gitaar, maar ik dacht vanzelf, nou als ik echt een goed nummer had, moet ik toch Cali Sontana vragen. Hè? Om te vragen om het gitaarwerk iets beter in te spelen. Natuurlijk. Nou, goed, een uh, uitstekend mooi nummer. Uitstekend gewoon. Uh, steek het uit. Nou goed, uh, 19, uh, nee, nog even een stukje geschiedenis. Uh, uh, 1492, Christopher Columbo maakt in zijn scheepsjournaal een notitie van een curieus gebruik. Oh, wat doen die nou, die Indianen? Die laten rook in een mond, eruit en dan trekken ze er. Wat doen ze? Nou, het schijnt dus dat een eenjarige plant hebben ze ontdekt. Dat kunnen ze oprollen. Dat heet tabak en dat gaan ze dus gebruiken. Ja. ja. En uh, het, het schijnt al veel ouder te zijn, want het is niet alleen in 1492 voorteert. Het schijnt al terug te gaan naar 6.000 ja, jaar geleden. 4.000 jaar voor Christus zijn er al. Uh, maar eigenlijk uh, uh, uh, uh, uh, voor het Europese gebruik is het eigenlijk via Christus Columbus met schip uh, na, uh, naar Europa gekomen. Ja. En ze met metgezel. Christopher, uh, uh, van Christopher, is uh, Rodríguez uh, Gares. Zeg jij dat je het eigenlijk... Gares. Ja, oh, van die Sherry hè, Gares. Ja, oh. Gares. Ja, oké. Okay. Ja. Maar goed, die, die heeft hij in 1518 uh, heeft hij het voor het eerst echt uh, gerookt. En hij rookte het zo vaak dat hij bijna... als hij aan het praten was, kwam er rook uit zijn mond. Dus toen dacht hij, van, wat komt eruit? Oh, hij is verhekt. Hij is, hij is oh, dus uiteindelijk is hij zeg maar uh, opgepakt voor ketterij en heeft hij zeven jaar lang in de gevangenis gezeten voor het roken van sigaretjes. Ja, kijk, echt. die kant gaan we wel weer ja, op, want is... wij zijn nu iedereen aan het veroordelen die aan het roken is. Natuurlijk van, ah, kijk, wat een loser. Dat is aan, ja. aan het roken. Vroeger was dat stoer. Maar goed, het was dus in 1518 dat er voor het eerst eigenlijk hier in het Europa ook werd begon... gerookt. Een zwarte dag in de geschiedenis. Dat mag je zeggen. Want ik zie zeker met betrekking tot longkanker en zo, maar ik vraag me dan ook af, hadden de indianen ook al last van kanker toen? Of was dat gebruikt toen alleen maar als er vrede gesloten werd? Hè? Dus, uh, ja. Want het is natuurlijk wel een zijn we continu vrede aan te sluiten dat we roken? Dat is, uh, is zo'n verslaving. Nou goed, ik nog even de ja. cijfers bij. In 2017 we zijn een beetje de laatste bekende cijfers. Waren in Nederland 19.420 doden door uh, tabaksgebruik. Nou kijk. Hartstikke ja, dat is niet normaal gewoon. Ja, ja maar daar was ook aan het autorijden. Ja, klopt. Oh, door autorijden Of door sigaretten. Nou, dat weet ik helemaal. Maar ik had trouwens ook nog wel... Toch, we gaan toch nog even terug naar de geschiedenis. Want ja? Eddie Treitel... Die uh, schiet in 1970 een meeuw uit de lucht. Dat was de wedstrijd tussen Sparta en Feyenoord. En uh, uh, hij trapte dus de bal vanuit zijn handen om die weer in het spel te brengen, die Eddie Treitel. Yeah. En onderweg kwam het tot een treffer tussen die meeuw en de bal. En het beest heeft de aanvaring niet overleefd. Ja, dus zo hard was die bal. Dus die, die, die was echt, zo, wat, wat gebeurt mee nu? Maar uh, ze, hebben, ze claimen allebei dat de bewuste meeuw zich in opgezette toestand in hun museum bevindt. Ja, Eddie zei dit erover. Hij won met Feyenoord veel prijzen. Maar oud-doelman Eddie Treitel zal vooral herinnerd worden aan de mil. Precies 50 jaar geleden werd de vogel tijdens Sparta-Feyenoord... door een uitval van Treitel in de lucht doodgeschoten. Maar dit legendarische moment heeft Treitel zelf niet goed meegekregen. Ik zat eigenlijk misschien meer op kindval te letten... dat, dat die bal bij hem zou komen... als dat ik, in de lucht, dat ik hem in de lucht volgde. Ik vind het alleen jammer dat de tijd dat de NOS die beelden niet bewaard heeft. De supporter uit Dordrecht nam na de wedstrijd de dode vogel mee. Hij zette die op en Treidel kreeg die later aangeboden. Yes, ja, ze kreeg hem aangeboden, die vogel. En zijn vrouw zegt, ja, hallo Eddie, dat gaan we echt niet doen. We gaan Nog die vies vogel... Beest. Dat vies beest gaan we echt niet op de deswar neerzetten. Dus uiteindelijk is het een beetje onduidelijk geworden waar hij uiteindelijk terecht is gekomen. Nou, ja. ze claimen beide. Zo fijn Feyenoord als Sparta dus... Dat die meeuw zich uh, in hun museum bevindt. Ja, tuurlijk. Dus, nou ja, dat ja, zal ja, wel. Ja, ja. Ik vind het wel een mooi verhaal. Tegenwoordig zou hij veroordeeld worden, want je mag meeuw is een beschermd diersoort. Dus ja, ja, hij zou ja. zo, hij dit zou was een zeg ongeluk, maar, een, een rode kaart zou zijn geweest voor Eddie. Dus dat ja. is wel echt een andere tijden was dat gewoon zeg maar. Goed. Nou, zo ver even nog een klein stukje geschiedenis wat er is blijven liggen. We nog verjaardag, weet ik ook niet. Die is maar eens even dit. Een Still muziek. Blank. What about Jay? Dat gaan we ons al vragen. We laat op hol als je het hoort. Waarom bij Jane? Hele dramatisch, zoals ze ergens liggen. Gewoon boodschappen aan doen. We zit gewoon op de mobiel, niks aan de hand. Gewoon. Nou goed, het is het weekend dat. Sinterklaas. Uh... Ja. Zeker, morgen komt hij aan. Bij het, uh, bij het uh, de, In Zandvoort, maar hij komt vandaag al aan natuurlijk. Ja, Tesla. Zeker, Tesla, ben benieuwd. Niet ja. Iedereen was er blij mee. Er waren 12.000 bedden beschikbaar. Die waren allemaal bezet om dit ja. mee te maken. En uh, ja, het is ook wel weer leuk. En bepaalde gebieden in, in, in Nederland die zijn er nog steeds helemaal over uit. Over de veeg, zwarte veeg. Piet moet worden of zwart Piet gewoon. Nou, die krijgen geen intocht. Dat vond de burgervader toch niet helemaal zo'n goed idee. Ik denk, jezus. En dan kom je dan met je hoofd op de televisie door te zeggen... Nee hoor, Zwarte Piet is gewoon zwart. En mijn kind heeft nog steeds recht op om echte oude culturen te, te ervaren. Wat een gelul is dit, zeg maar. Een witte man gaat dan zeggen van... Nou, ik vind het allemaal onzin en discriminatie. Dit is gewoon een hele andere man. Maar ik ik denk de Sint... dat een de witte man daar gewoon helemaal niks over kan zeggen. Ik heb laatst een man gesproken die zelf een Sinterklaasbedrijfje heeft. En hij zegt ook... Nee, dat, zijn, dat waren wel tot slaaf gemaakt, in eerste instantie. Maar na de hand waren ja. het gewoon knechten, kregen ze wel betaald. Toen, ze, toen de slavernij ja, okay. was opgeheven. Alla, allemaal, zei, ja. het zo, allemaal excuses. Het zal allemaal, allemaal wel, maar gewoon als een donkere man er last van hebt dat hij wordt aangesproken als Zwarte Piet en ja, ja. Pas het dan gewoon aan, joh. Een zo kind dat. maakt het echt een fuck uit. Die denken wij zelf van... Oh, ja, krijg ik nou cadeautjes van hem? Of die premier kom maar op die cadeautjes. Kom maar op die cadeautjes, ja, die maakt niet uit. Maar je kan toch wel opmerken, want het uh, schijnt het op het, journaas, het Sinterklaas... Journaal, ja. dat hoofdpiet had gezegd van, uh, dat er een naderende ramp is. Van, uh, de hoofdpiet zei van, uh, van, hebben jullie wel een noodpakket in huis? Bedoelde oh, bedoelde ja. nood met pepernootjes bedoelde die. Oh, oh. Maar toen de hoofdpiet dat zei, van het is niet de vraag of er iets misgaat, maar wanneer. Ja. En dan zijn uh, sommige kinderen hem in paniek en die willen dus echt dat er een noodpakket wordt aangeschaft door de ouders. Dus, ja, logisch. Uh, ja, zeker. En, uh, de, Want hoeveel, ik hoorde vanochtend op Radio 1, hoeveel miljard kruidnootjes worden er gemaakt? Dat was echt 5 miljard of zo. Oh, ja. Het is echt bizar gewoon. Nou ja, ik heb niks met ja, ik, kruidnootjes Ik heb maar... het eerste uh, zakje met kruidnootjes gehaald, maar ik haal niet meer. Maar het uh, ja, was toch wel lekker. Ja, ik, vind, ik, vind, ik koop zo'n zakjes ook en ik ga ze, vaak ga ik ze uitdelen gewoon. Maar de echte lekkere, die had je vroeger op ik ga de, de markt? Ja, uitdelen gewoon. Ja, ja. Niet, niet gooien. Oh, sorry. Ik was ik aan het gooien? Vroeger op de markt had je dus uh, een snoepkraam en die hadden kruidnoten en die waren die hele harde. Die waren echt heel lekker. Ja. Maar die, die is er niet meer en uh, die vind ik, vind ik persoonlijk het lekkerste. Ja, goed. Ik, ik heb maar een paar tanden, dus ik blijf echt weg bij die uh, hele harde dingetje. Van, jezus, hoeveel, ik maak ze met een hamer ik ze altijd stukken. Dan, dan, het is makkelijker. Nee, ik luul hem al wat. Goed, even I'm de laatste plaatjes voor uh, tien uur. Na tien uur straks Goedemorgen Zandvoort. En we hebben het hier over Sally. Her, her friend, she's born again, wild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 Flipping through pages, getting lonely as the days get dark. If you're bored and your mind starts changing, maybe just give me a head start. And I, I see the glass in your eyes, just trying to keep it. He weet the the grave of a een rolmodel is Sally... When the Wine Runs Out. Ja, hij heeft al meer platen gemaakt. Hè, waar hij toch een indruk gaf dat hij er niet altijd even nuchter was. Maar het is wel lekkere popmuziek hier bij Toepak Leef. En dat kan ja. je vachten bij ZFM. Alleen maar lekkere muziek. Zeg, we hebben nog een aantal berichten die we kunnen melden. Jij ja, had iets over seksuele afwijking. Ja, Hitler. Uh, er is bloed van Hitler onderzocht uh, van de bank waarop Hitler in 1945 overleed. Ja? En uh, waarschijnlijk uh, heeft hij geleid, geleden aan het kaal syndroom ja? En dat is de erfelijke aandoening. En die zorgt voor een verstoorde puberteit en een onderontwikkeling van de geslachtsorganen. Ach nee, had hij, was er echt dit allemaal compensatie van dat ja, ding meer? Ja, ja, ja, ja. ja, daardoor heeft hij dan waarschijnlijk uh, hopelijk geen uh, nageslacht achtergelaten, zeg ik dan maar. Ja? Maar uh, dat, dat kaal syndroom uh, uh, had ook uh, bij hem uh, nog iets gevonden. Uh, dus naast het syndroom, uh, verhoog de verhoogde genetische kans op autisme, schizofrenie en bipolare stoornis. Dus, maar ja, de, de onderzoekers benadrukken wel dat genetica het gedrag niet volledig verklaart. En vooral geen excuses voor zijn gruwelijke daden. Nee. Dus als jij uh, schizofreen bent, van dat je dan automatisch uh, de, de kampen gaat oprichten en zo. Ja, maar ja. ja. ja, ja, goed. ja was, de tijd was er ook uh, rijd voor. Hè. Er waren heel veel mensen die iets tegen Joden hadden sowieso. Ja, maar... En er was een slechte economie, alles bij elkaar, het viel precies samen. Viel... Ja. Maar hoe heet het? Hitler was wel vergeleken met andere naties uitzonderlijk ongeïnteresseerd in romantiek of gezin. Wel in okay. nageslacht, hè, van het Arische geslacht. Yeah. Uh, moet allemaal goed zijn. Ja. Maar, uh, het moet allemaal goed zijn. Ja, het was bij hem ook allemaal goed. Wit? Toch? Ja. En uh, hij, was helemaal, hij was zelf niet eens Arisch. <laughs> nee, nee. Had hij had die blauwe ogen. Nou, dat was ook de vraag of hij nog van Joodse afkomst was. Ook nog. En het was ja. inteeld. Want het, is ja. een, het was uh, namelijk uh, uh, neef en nicht was de bij elkaar, geloof ik. Heel grote oh, leeftijdsverschil. Ja, ja, ja, ja. Vader wat drankprobleem. Nou goed, het is allemaal eenarigheid. Maar goed, daar komt nog veel meer grotere narigheid van, zeg maar. Ja. Goed, abortus? Ja, dat kon ze niet van tevoren weten. Nee, want dit was juist het kind wat ze heel graag wilde. Want ze hadden heel veel uh, kinderen al verloren, die moeder van uh, Adolf Hitler. Oh. Echt heel veel kinderen al. Hè? Dus dit oh. was zeg maar, dat was allemaal intel. Dus ja, dan krijg je dat. Goed, nou, als we toch al in oorlogsgebied zijn. Hij is eigenlijk held geworden. Uh, Klaus S uh, Schenk van Staffenberg. Hij heeft natuurlijk die, uh, die bom geplaatst uh, ja, bij, die verga bij die bunker, bij, uh, bij die vergadertafel en die tas met die staafbomp werd op het moment verplaatst waardoor eigenlijk Hitler de tafel als schild voor zich kreeg en het overleefde. Alvast wel een paar dagen was hij echt compleet doof. Maar goed daarna werd hij hersteld weer met deze uh, uh, uh, Klaus Schenk van Staffenberg is daar later natuurlijk ook een film over gemaakt met Tom Cruise daar in de hoofdrol. En ja de uiteindelijk zijn er 200 medeverdachten terechtgesteld en dat is bizar gewoon hoe dit allemaal is verlopen en hoe het fout is eraan. Dit was zo goed voorbereid. Maar deze gast in Duitsland is echt tot held ver, uh, verheven. Dus dat kan me voorstellen. Goed. Mm. Nou, even de laatste plaatjes voor de uh, tien uur. Wij kijken even wat we nog allemaal voor de klaar staan. Een van de leukste plaatjes is misschien wel. Uh, ja, de nieuwe plaat van uh, Lola Young. Dit vind ik wel weer geinig alweer. Dealer. zal wel in liefde zijn, denk ik dan. Toch niet in drugs? Hopelijk. Nee, hè? ...seks geluisterd te hebben. Zelfs niet over de liefde gaan, want ze hadden het al nee, over drank. Drank waarschijnlijk. Drank ja. en drugs. Ja, zeker. En seks misschien ook. Zelfs verslavingen. Ja, nou, goed. Zij steekt er niet onder stoelen of banken... ...dat zij wel, uh, ja, toch wel een liefhebber is van seks... ...en van allerlei andere dingen. Deze uh, Niemand minder dan Lola Jong. Uh, ja, Messi is natuurlijk haar grootste paten. wie weet gaat ze dan nog wel even grotere hits maken? Ik weet het allemaal niet. Nou, goed, met een aantal dingen nog voor je staan. Trump ja. verbiedt wat verbiedt hij verbied ja. nou weer. Ja, hij heeft nieuwe richtlijnen ingevoerd... voor de afgifte van visa aan immigranten. Ja? Want dikke mensen komen er niet meer in. He? Dus nou, ik kan sowieso niet meer naar me. En dikke mensen en dan, eruit, gaat hij dat nog doen? Nou, dan misschien dan het op. Wel. Dat ja. dus, het gaat dus om personen met gezondheidsproblemen... waaronder overgewicht en diabetes. Dus als de mensen dus vragen of ze een visa mogen hebben... en als je dat allemaal hebt, nou, dan, dan, dan kan je ziek worden... en dan heb je hoge medische behandelingskosten... en uh, hart- en vaatziekten, et cetera... Maar ook uh, bij afgifte van visa moet ook gekeken worden of de aanvragers rijk zijn. Dus als je dik bent en rijk, yeah? dan kan je zelf de dokter betalen. Dus dan kom je misschien wel binnen. Oké. Ja, wereldwijd kritiek natuurlijk. Ja, precies. geen discriminatie voel ik hierbij. Of ja, uh? nee, het wordt wel nee. al gezien als een nieuwe vorm van discriminatie. Ja, ja, ja. En uh, ja, het is de hele controversiële campagne van de regering Trump. Hij heeft allemaal mensen om zich heen. En vindt die hij ook... zichzelf dan ook dik of niet? Want ik vind hem zelf. Maar hij is rijk, hè? Dus dan oh, uh, kan je, je dat al zeilen. Toe. Alles opgelost. Ja, op ja, op dus... Als je ja. een hoop geld hebt, kan je alles compenseren. Dan kan je gewoon door blijven eten met pizza en zo. Want ja. dat, dat kan allemaal. Maar experts vrezen dus dat deze maatregel een precedent schept. voor verdere beperking van immigratie. op basis van die criteria. Maar je krijgt natuurlijk straks ook van ja. Dan krijg je ook als jij een. Uh, uh, uh, verzekering aan wil vragen. Ja. Ben jij dik? Nou, dan moet je dubbel betalen of zo. Ja, ja, het nou, laat meestal... je nou gewoon moeten betalen gewoon op het moment dat je, dat je daardoor uh, ziek wordt. Yeah. Dat is een ander verhaal. Maar als, dat, als je nou gewoon aangereden wordt. dan komt dat niet door je omvang. Ja. Want ze, kun, ja, ze kunnen niet om je heen dan. hè? Dat bedoel ik. Ja. Ja. <laughs> en je bent ook te snel misschien. Oh, oh ja, zeker. Ja, maar als je oud bent, heb je dat ook. <laughs> Nou, voel je hem ook al aankomen daar? Ja, verwarde ja, ja. mensen die aangereden worden. Oh, ja, God. zeker. Ja, nou. ja, je moet echt bepaalde uh, dingen voelen. Nou goed, dit was toepig <laughs> Mooi weekend, we spreken elkaar volgende week weer voor een nieuw aflevering. Ja, Ik heb er al meer goed. zin. Zet je schoen, hè vanavond. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.